We kunnen het hebben over het spreken over bovenzintuiglijke kennis. Over het spreken vanuit de ervaring die we in ons hebben. Mag ik je vragen om rechtop te gaan zitten, de beide benen op de grond te plaatsen, de handen en de benen niet te kruisen, maar de handen desgewenst geopend op je schoot neer te leggen. Je hebt allemaal wel eens een boeddha gezien, die met de rechterhand op de knie zit en de linkerhand geopend voor zich had. En misschien wil je wel hetzelfde doen dus je linkerhand geopend voor je zonnevlecht, dus als een kommetje om het licht op te vangen, dat je met je rechterhand, die je op je knie legt, aan de aarde geeft. Het is dan de bedoeling dat jij al je liefde aan de aarde geeft de aarde die het op dit moment zo nodig heeft zie dat jouw liefde tot diep in de aarde doordringt je linkerhand dus voor je zonnevlecht of navelchakra. Dat is de plaats waar je ziel gehuisvest is, waar je de liefde voelt, maar waar je ook je angsten kunt voelen. Mocht je die nog hebben, trouwens. Kijk even in het licht van de kaars. Of visualiseer het zonlicht of kijk in het licht van een lamp. Adem dat licht via je zonvlecht in en maak de verbinding tussen je eigen licht en het licht van de zon. En misschien wil je daarbij... Je ogen sluiten. Je kunt je dan iets beter concentreren. Adem rustig in. En adem rustig uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in, houd de adem even vast en adem rustig in je zonnevlecht uit. Ga dus met je gedachten naar je zonnevlecht en adem daarin uit. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem door je zonnevlecht uit. Je kunt het zoveel keren doen als je zelf wenst en als je jezelf tot rust wilt brengen. En misschien kun je wel moeilijk in slaap komen. Wel nu, dan zou je kunnen overwegen om deze hele kleine ademhalingsoefening nog eens te doen. Trouwens, je zou deze kleine meditatie of ademhalingsoefening ook voor iedere gebeurtenis kunnen uitoefenen. Kijk maar eens wat het met jou doet. Misschien wil je het eens een keer proberen. Maar bedenk dat als je het wil proberen, dan doe je het nooit. Kijk maar wat je ermee doet. Soms komt het mij voor dat ik mij volkomen zit te verbazen over de mensen die wel altijd wensen te klagen, maar het nooit doen. En denken dat ze er eerst de rust voor moeten hebben, om dan pas een meditatie te doen, die hen tot rust zal brengen. Maar het is net andersom. Je begint gewoon. Misschien bonkt je hart heel hard. Misschien heb je allerlei gedachten die door je hoofd inspoken. En neem je op een gegeven moment de beslissing om deze zeer eenvoudige ademhalingsoefening te doen. Maar goed, dat, dat dwangmatige... Uh, zeggen dat je tot, eerst tot rust moet komen, nou, dat herken ik wel hoor, dat, uh, dat is immers onwetendheid. En heb ik niet zelf misschien vele levens hetzelfde gedaan. Ja, en dan wil ik het toch wel graag nogmaals hebben over het spreken over bovenzintuigelijke kennis. Het spreken hierover, over dit onderwerp, heb ik in mijn tweede lezing voor Indigo Radio alles een keer gesproken, maar misschien is het goed om daar nogmaals over te spreken, want er komen hoe langer hoe meer mensen die zich hiermee bezighouden en die zich in dat goede liefdegevoel weten van het goddelijke dat zij zelf zijn. En dat spreken hierover op dit moment zal wellicht geheel anders zijn dan je gedacht had. Bij spreken over bovenzintuigelijke kennis zou je dan kunnen zeggen dat er dan geen kwaad woord, of tenminste geen verkeerde woorden uit de monden komen. Of geen verkeerde gedachten in je hersens plaatsvinden. Helaas. Het komt me al te vaak voor. Dat mensen zich willen gaan laten profi profileren als deskundigen. Het is echt een grote verantwoording om over bovenzintuigelijke kennis, over esoterie, spirituele kennis te spreken. Het is een grote verantwoording om nauwlettend op te letten welke woorden er uit je mond komen, of uit je pen vloeien, of die je neerzet op je computer. Het komt toch zomaar voor bij mensen... die zich spiritueel noemen... de nodige dwang... en andere zaken aan bod komen. En hoe kun je nou een deskundige zijn... In dit opzicht. Nooit, laat ik je zeggen, dat ben je nooit. Je leert iedere dag. En juist iedere dag. de dingen die op je weg komen te bekijken. met nederigheid. met het volste respect. naar de ander toe. met alle liefde die in jou zit. de ander te laten. En je leert steeds weer en steeds weer, juist van anderen. Ook als die anderen jou vertellen dat je dit moet en dat moet en dat je dat voorstelt. Nou niet voorstelt, maar je stelt dat het allemaal op die manier moet. Omdat, en dan komt er een verhaal. Als mensen dwingt te denken zoals jij denkt dat het goed is. En hoe je hiervan kunt leren. Door te bedenken in jezelf dat je je nooit kwaad maakt. Maar te kijken waarom die ander dat zegt. Maar allereerst om te kijken of je dat zelf soms ook doet. In een diepe zelfreflectie te kijken of jezelf daar wel of niet schuldig dus aanhalingstekens aan maakt. Dus aan de woorden, je moet dit en je moet dat en we moeten dit en we moeten dat, de woorden, het zou kunnen en misschien is er een oplossing om de ander te helpen. Of misschien zouden we het zo en zo kunnen doen. Laten we de hand eens in eigen boezem steken. Is er veelal niet bij. Juist het moeten is bepalend voor veel mensen om dat uit te spreken. Het dwangmatige. Juist dan. Als je bekeken hebt dat je door zelfreflectie, dat je het zelf nooit uit je mond laat komen, dan pas kun je kijken wie die ander is die deze woorden uit. Is het de onzekerheid van die ander? Is het de angst niet serieus genomen te worden? Is het een diepere kwaadheid naar iedereen toe? Die natuurlijk altijd vanuit het zelf komt, naar die mens zelf, met andere woorden. Het zegt niets over de mensen die iets moeten. Het zegt alles over de mens die bepaalt dat er dit moet of dat moet. Die mens spreekt eigenlijk altijd, als het in negatieve zin is, altijd over zichzelf. Altijd. En dit zijn universele wetten. Eigenlijk, zeg ik, en eigenlijk is een mooi woord trouwens. Eigenlijk heeft die mens het moeilijk met zichzelf en spreekt tegen zichzelf maar heeft dat niet in de gaten. En daar wenst hij, of zij, maar ik, ik maak het maar even mannelijk, maar daar wenst hij op dat moment nog niet naar te kijken. Als het in je zit, en als je in alle rust hiernaar kunt kijken kun je de ander laten. Op zich is dit al een, een groot moment voor jezelf. Dat je even de rust neemt om te kijken en de, en de ander kunt laten. Wel dien je in een mogelijk gesprek of confrontatie je rug te rechten en te zeggen hoe jij erover denkt. Misschien ben je het er wel helemaal niet mee eens. Dan dien je toch te zeggen wat jij vindt van de dingen. In jezelf te staan. En dat kunnen veelal simpele woorden zijn als: ik denk daar anders over. En als het mogelijk is in de conversatie, als die ruimte daar is, dan laat je weten hoe jij erover denkt. Maar als je in dezelfde val trapt als de ander, dan zul je ruzie krijgen. Simpelweg bij jezelf blijven. En rustig nadenken om de dingen vanuit jouzelf te zeggen, zonder een ander schade te berokkenen met jouw woordkeuze, is een gigantische stap voorwaarts in je leven. Dat is in jezelf staan. Dat is voor jezelf opkomen. Maar soms, soms heeft het geen zin. Soms is die ander zo met zichzelf ingenomen en denkt de waarheid te weten. En denkt geen fouten te kunnen maken. Die ander dus, die zich in een soort van trots bevindt. Soms is het maar het makkelijkste, niet het makkelijkste, om, vanuit het gemak, maar vanuit een dieper inzicht, om de ander te laten, om de ander te laten in zijn trots. Maar... Het kan ook zijn dat die ander al heel wat illusies opgeruimd heeft bij zichzelf. En daar een, een gevoel van welbehagen, maar ook wel een gevoel van trots naar boven komt. Want ja, het is nogal wat om veel van je illusies op te ruimen. En ja, het geeft een gevoel van trots... Dat je dat voor jezelf bereikt hebt. En daar mag je best trots op zijn. Dat mag. Maar pas op. Ook trots, in welke vorm dan ook, dient opgeruimd te worden. En bedenk dat die de geniepige kronkel is in je hersenen. Je kunt afglijden naar de trots en bedenken dat jij dat allemaal weet. Je kunt ook de, de, de, de gedachten in je op te laten, op laten komen. Dat je het wilt opruimen, dat je er iets mee wilt doen. De trots, het gevoel een meerdere van de ander te zijn, een hele geniepige, stiekeme arrogantie. Let op, het zijn de valkuilen waar je gemakkelijk in kunt stappen. Eigenlijk zijn het vormen van inwijdingen in je leven, dat als je die weg hebt afgelegd, afgelegd als je hier doorheen bent gegaan, dan kun je dan aan een volgende trede beginnen. Als je dat nog niet hebt, hebt opgeruimd, dan zou je kunnen zeggen dat dit de grootste drempels zijn. Je denkt dat je het weet, maar dan blijkt het dat je het toch helemaal niet weet. En dat wil je niet weten. Oh, arrogantie. En je legt dat toch zomaar weer neer bij de ander die de spiegel voor jou is. Maar het maakt tegelijk dat je iets hebt om weer aan te werken bij jezelf. En dat geeft een goed gevoel. En als je besloten hebt om niet in dat akelige gevoel te blijven steken, dan pak je het aan bij jezelf. Want je wilt verder. En wees ervan overtuigd dat jij dat ook kunt. Dat je het weer kunt, en steeds maar weer. En dat het leren van het leven nooit ophoudt tijdens jouw leven hier op aarde. Dat er steeds maar nieuwe dingen zijn om aan te werken. En dat je daardoor een volledig mens wordt. De menselijke God, de goddelijke mens. Het universum kijkt steeds over je schouder mee, in volle liefde, om te kijken hoe jij het deze keer weer aanpakt. En steeds heeft het universum en jouw ziel, jouw stukje God, de totale liefde met een hoofdletter voor jou, hoe je het ook doet, hoe je het ook wenst op te lossen in jezelf. En misschien doe je er wel vier of tien levens over, om eindelijk dit aspect bij jezelf aan te pakken. En misschien kun je het je wel, wel helemaal niet voorstellen, maar het komt voor. Ook bij de mensen die nooit het spijt me kunnen zeggen, doen daar soms levens en levens en levens over, om over hun eigen trots heen te stappen, om over zichzelf heen te komen. Ook kom ik dit aspect tegen, steeds weer, als ik dit bij anderen zie. Ik kijk naar mezelf, Doe ik dit ook? Waar ben ik mee bezig in mijzelf? En is het waar wat anderen tegen mij zeggen? Het lijkt eenvoudig voor mij, maar ook ik ben altijd bereid om de weg terug te gaan, binnen in mijzelf. Ook al zou het niet nodig zijn. Maar juist omdat het misschien niet nodig zou kunnen zijn, ben ik toch altijd bereid om te kijken of het wel nodig is. Als ik werkelijk en met alle oprechtheid in mijzelf, diep in mijzelf gekeken heb, Dan kan ik veelal niet anders constateren dan dat ik er niets mee kan. En dan heb ik het over de kritiek die mensen wel eens bij mij neerleggen. Ik kan daar niets mee. En ik zeg dat dan ook. Ik kan er niets mee. En vervolgens blijf op deze manier bij mijzelf. En ik kan de ander laten. Maar wel in alle nederigheid naar het leven en mijzelf toe. En soms komt de arrogantie van de ander behoorlijk om de hoek kijken. En juist daarom is het voor mij <coughs> gemakkelijk en eenvoudig om diep in de ander te kijken, te schouwen, zonder daarover te spreken. Nee, ik kijk niet in volle liefde naar de ander. Wel van binnen, van de liefde van mijn ziel en naar de ziel naar de ander. Het heeft geen zin. Die ander is zo volledig, volledig overtuigd van zijn eigen gelijk. Het heeft geen enkele zin. Dit is wat er bedoeld wordt met paarden voor de zwijnen. En het klinkt wellicht hard, maar het is niet anders dan de harde werkelijkheid die alle liefde met een hoofdletter in zich heeft. Dan leef ik mijn leven zoals ik mijn leven wens te leven, zonder de ander hierover te vertellen hoe ik het doe en waarom. De wijze waarop ik mijn leven leef, dient wellicht meer tot het begrijpen van hun eigen leven, dan het steeds maar uitleggen. En vervolgens trek ik mij terug. Wel eens pijn doet, ja, maar het is beter dan je gelijk te willen hebben. Maar die pijn is ook heel snel weer over, omdat altijd de liefde naar de ander overwint. De liefde die in mijzelf is, die ik zelf voel. En voor mij is het niet anders dan de ander te laten. De ander te willen veranderen komt niet eens in mij op. Het is wat ik zelf te vertellen heb en de ander mag ermee doen wat hij of zij wil. De ander krijgt van mij dan ook alle gelijk. Die ander heeft ook gelijk op dat moment... van zijn of haar eigen evolutie. En het zij zo. Maar soms is het wel eens moeilijk... omdat het mensen kunnen zijn... uit mijn eigen omgeving... mijn naaste omgeving of iets verder weg. En daar kan een mens best kwetsbaar in zijn. Maar ook daarin... Leert het leven je om op, de, om op de juiste manier met die kwetsbaarheid om te gaan, zodat je nooit meer kwetsbaar bent. Want het is de bedoeling dat je nooit meer kwetsbaar bent. En daarom zijn deze lessen ook die in jouw leven, die in jouw leven komen en die het leven jou en mij ook geven. En waarin ik de vrijheid heb om ermee om te gaan zoals ik denk dat het goed is. En veelal vragen mensen mij hoe het zal zijn als mijn naasten iets aangedaan wordt. Hoe ik daarmee omga. Sla ik er dan op? Scheld ik dan of haal ik woest uit? Nou, ik kan je vertellen dat dat inmiddels ook op een punt in het verleden ook gebeurd is. Niet in de vorm waarin je dat zou zeggen, dus een letterlijke aanval, maar wel een figuurlijke aanval. Aanval op mijn naaste. Dus ooit in een punt in het verleden. Ik zag het als een proces om ook daarin in mezelf te blijven. Het was een proces dat niet gemakkelijk was voor mijzelf. Maar waarin ik wel heb gezien dat het voor mijn naasten de mooiste weg was om hun leven, om hun karma te eh, te leven zoals zij dat wensen te leven. Om ervaringen op te doen in hun leven. En dat gunde ik hen. Hoe moeilijk het ook was voor hen op dat moment. Maar voor mij was het ook een proces dat niet gemakkelijk was. Maar wat ik wel met alle liefde die in mij was. En op de juiste manier. En dat zeg ik dan toch zomaar. Vanuit de liefde met een hoofdletter verwerkt heb. Op dat punt in het verleden wist ik mij een Heer in het kwaad tegenover me. En weet dat de Heer in het kwaad dezelfde krachten in zich heeft als de Heer van het licht. Krachten, zei ik. Krachten zijn tijdelijk. Het licht heeft de beschikking en het licht is de energie. En energie is en is altijd. Het was altijd, het is altijd en zal altijd zijn. Dus van uit al deze ervaringen ga ik ook weer verder met mijn lezingen. En met genoegen. Want hierdoor ben ik ook in staat om vanuit deze ervaringen die op de... Op, voor mij de juiste manier verwerkt zijn... anderen tot dienst te zijn. Anderen hier ook mee te kunnen helpen... indien, nog, in, indien nodig. En hoe de ervaring was... Waar ik net zojuist over sprak. Die heb ik volledig. Um, in een lezing voor Indigo Radio uitgesproken. Een week of wat geleden. En ik had destijds beloofd. Dat het uh, op uh, mijn website gezet zou worden. En dat heb ik dus nog niet gedaan. Maar. Dat zal binnenkort eh, er dan opgezet worden. En dan ben je in staat om, als je die juiste weg eh, gedaan hebt in die, in die juiste vorm, om met het kwaad om te gaan... Ja, en dan wil je toch eigenlijk niet dat je meer gebeld wordt. Heb je alles uitgezet. En dan krijg ik toch nog een telefoontje. En ja, dat moeten jullie maar even niet kwalijk nemen. Ik was het zelf even vergeten. Maar ik neem het nu op. Op de zondagavond. En uh, ja, bellen mensen die, uh, die weten dat ik jarig was vandaag. Maar ik had het dus over het omgaan met dat kwaad. En eh, daar zijn vele vormen voor. Maar op een gegeven moment staat het, staat het ene recht tegenover je. En dan kun je er op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt je beklagen. Je kunt eh, gaan schreeuwen. Je kunt, kunt gaan gillen. Maar je kunt het ook op de enige juiste manier doen. En dat is eigenlijk alles te accepteren. Maar die weg... Dat is een lange weg, maar ik heb daarover gesproken en misschien heb je er naar geluisterd. Um, en ik zal mijn dochter vragen om dat uh, op, mijn, op mijn website uh, te zetten. Wat zei ik zo even? Ik zei ja, inderdaad, als je dan dan kom je op, een, dan je hebt dat eigenlijk al, uh, nou niet eigenlijk, je hebt dat al. Uh, bij je ervaren dat je tot de bron komt. Maar dan komt er een grotere hobbel aan... die uh, God op je weg legt. Om te kijken hoe je hiermee omgaat. En dan weet je diep van binnen... dat je daar op de juiste weg mee, mee omgegaan bent. <laughs> We hebben het over arrogantie gehad. en Ik dien toch ook te zeggen dat... het. Dat hier een zeker weten in zit, een diep, nederig zeker weten in zit. Het volslagen, accepteren van iets en het volkomen loslaten daarvan. Want om je eerlijk de waarheid te zeggen, zou ik het niet eens meer kunnen herhalen. Ik zou het niet eens meer weten. Je komt dan weer terug in de bron, in wat je zelf bent. En als je in die bron weer terugkomt, heb je toegang tot het al. Daarom weet je ook, met je diepste gevoelens, dat je daar in die plaats zit. Dan deert het je ook niet als mensen... Misschien wel grapjes over je maken. Of tegen je zeggen. Nou, ik geloof hier allemaal niks van hoor. Ik ben heel nuchter. Ik sta heel goed met beide benen op de grond. En eigenlijk ben ik heel cynisch. Dus ja, wat ik allemaal hoor, daar kan ik niks mee. Nou, vind ik heel leuk om dat te horen. Want dat zijn wel mensen die erover nadenken. Uiteindelijk. En het wordt vanzelf door het leven op hun weg gelegd. Maar ik zei dus, als je dus inderdaad tot die bron komt, dus in die bron komt, dan ben je dat al, dan heb je daar toegang in. Dan kun je daarin komen. En als je zou willen, zou je in het, eh, in het wereldgeheugen kunnen komen. De akasha-chroniek wordt dat genoemd. Als je dat zou willen, als je dat wenst, kun je zo in dat wereld, wereldgeheugen komen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die wens niet heb. Maar soms komt het mij voor dat, dat er wel eens momenten zijn um, ja, dat ik toch een soort schouw van tevoren heb. Maar ook een gevoel dat ik me niet zo druk maak om allerlei toestanden die nu opgeworpen worden door uh, lezingen van El, uh, Al Gore bijvoorbeeld. En mensen die zich ontzettend druk daarover maken. Maar mijn vertrouwen in het leven is zo groot. In het al is zo groot. Dat ik weet dat wat er ook gebeurt dat het goed is. Altijd. Ook al zou het mijn dood zijn. Ook al zou het negatief, zogenaamd voor de mensen om mij heen uh, zijn. Maar uiteindelijk komt het hierop neer, dat je nadenkt over het leven hierna. Dat je daar bang voor bent. Daar ben ik dus niet bang voor. Dus ik weet dat wat er ook gebeurt, dat of ik daarbij ben, of niet. En toeval bestaat niet. Je kunt uitrekenen, je kunt bedenken hoe het allemaal zou lopen, maar ik wind me daar niet over op. Ik wens dus mijn energie daar niet voor te gebruiken. Ik weet dus dat er altijd in de wereld veel veranderd is door de hele evolutie van de aarde. En dat dit niet anders is dan een, een volgend plan. En wat het ook is, ik leg me er En ik geef mijn eigen deel, wat ik kan geven, vanuit mezelf aan mensen. En ik heb voor mijzelf het gevoel dat als ik daarin sta, in dat diepe gevoel van, van het goddelijke, van, van het al, het, het, de toegang daartoe, dat, dat je daarin bent, dat alles. En niet zo'n klein beetje ook. Maar alles tot mijn beschikking staat. Dat ik overal aan mag komen. Dat ik alles mag wensen. Dat alles tot mijn beschikking staat. Al het goddelijke. En dat ik begrijp. En dat, dat vind ik nog het mooiste en daar ben ik het meest dankbare om in mijn leven. Dat ik begrijp dat alles wat tot dusver in mijn leven is voorgekomen, wat ik in dit leven heb meegemaakt en in andere levens meegemaakt heb, noodzakelijk was om tot dit punt waarop ik nu ben te komen. Op dit punt waar ik nu ben, in die bron te komen. En dat ik dat dank aan, de, aan het leven wat ik nu heb gehad en hiervoor, al die levens daarvoor. Zo weet ik dus een aantal van mijn levens. En ik zie ook dat daar een, een lijn in zit naar het leven nu. En eigenlijk zie je dat in het, in het klein, in het leven dat ik tot nu toe geleid heb, of geleefd heb. Zie je hetzelfde, dezelfde lijn zie je daarin. Maar in dit leven heb ik het gecombineerd. Het een op het ander gelegd. En zo tot eenheid gekomen. En, en dat gevoel van binnenuit is zo'n diepe dankbaarheid, zo'n diep gevoel van liefde naar dit hele universum, dat het geduld heeft om, om mij mijn leven te laten leven zoals ik denk en dacht dat het goed voor mij was met alle fouten die ik maakte en ik heb er honderdduizenden gemaakt. En honderdduizenden keren mijn hoofd gestoten. En iedere keer weer terug en weer opnieuw begonnen. En iedere keer me in verwondering afgevraagd heb: hoe is het toch mogelijk dat het universum nog steeds van mij houdt? Wat een liefde moet dat zijn! Dit is zo'n diepe dankbaarheid in jezelf. En dit, dit zou je iedereen wel willen geven, maar het kan niet. Je dient daar zelf te komen, maar weet dat het bereikbaar is voor iedereen. Zelfs ook voor mij was het bereikbaar en ik was maar een hele eenvoudige vrouw. En nu op dit moment op de aarde zijn er nu zoveel. En dat is nou precies wat er nu gebeurt. En het leuke is, vanmiddag had ik het er met mijn dochter over. Ik zei, waardoor het, de ozonlaag en het gat in de ozonlaag zo groot wordt, is, heeft niets te maken met waar al die doemdenkers het over hebben. Het heeft te maken met de gigantische warmte, die nu uit de mensen voortkomt. En toen zei mijn dochter, ze zegt, daar heb ik iets over geschreven. En zo is het ook. Laat je niet gek maken. Blijf bij jezelf. Ontwikkel jezelf. En van daaruit ben je wie je bent. En ga je ook vanzelf zuidig met de natuur om. En ga je goed met de mensen om. En dan kom je dus op een moment, dat je niet je kennis wilt uh, een opleggen aan de ander, van je moet dit of je moet dat, maar dat je dan die kennis wilt delen, dat je dat zo van harte aan een ander gunt. Want dat is dus het grote verschil. Dus... Anderen hiervan te laten weten dat dit mogelijk is, ook in hun leven, maar altijd wel als de ander dat zelf wenst. Niemand kan het je opleggen en dat is juist het mooie. Je kunt bewustzijn niet overdragen, je kunt het niet leren aan anderen, je kunt alleen maar jezelf zijn. En ja, deze lezingen doen wat anderen doen. En ja, ik had het erover dat er inderdaad mensen zijn die, die jouw bewustzijn willen, willen hebben. En die zich, nou mag ik toch wel zeggen, arrogant opstellen. Die... Betweterig zijn. Die vinden dat je maar helemaal niks bent. Want in hun ogen ben je pas iemand als je hoog van de toren blaast. Als je met stellingen komt. Nou, dan weet ik een hele goeie. Dan is het heel goed mogelijk om de ander. Die ander die ook bezig is in zijn of haar leven.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 Aan mijn bewustzijn. Je zal, je zal weten wat ik weet. Je zal voelen wat ik voel. Je zal lachen wanneer ik lach. En je zal huilen wanneer ik huil. Want ook voor mij geldt dat om een vorm te kunnen veranderen tot een andere vorm, men eerst de oude vorm dient te accepteren en te begrijpen. Dan pas kun je die volgende stap maken. Lieve mensen, het is wat korter geworden wellicht dan een andere andere lezing, maar ik vind het zo belangrijk dat, dat, er, um, dat er goed naar geluisterd wordt: dat, dat je altijd nederig blijft. Dat je daarover nadenkt. Dat je niet denkt dat je nu alles weet. Maar dat er hierna nog zoveel is om te leren en om te weten dat we nog maar aan het prille begin staan dat hierna nog zoveel ja, meesters zou ik bijna willen zeggen maar zoveel Zoveel vormen zijn die we nog allemaal, waar we nog allemaal doorheen dienen te gaan. En iedere keer gaat het om hetzelfde. Dat we die, om die vorm te kunnen begrijpen. Hè, dat we die, dat je die vorm, dat je om een vorm te kunnen veranderen tot een andere vorm. Je eerst die oude vorm dient te accepteren en dan pas te kunnen begrijpen en dan kun je het ook loslaten. En dan zit je in de volgende stap. En nogmaals, ik begin er nog maar even over, over het begin. Want ik hoor het zoveel om me heen. En ik begrijp de trots maar al te goed. Maar let op, stap niet in die val. Je weet nu al een heleboel. Maar er is nog meer, er is nog zoveel. We hebben het hier over aardebewustzijn en over de astrale wereld. Maar er is nog een kosmos met een heel ander bewustzijn. Hard in de ogen van mensen, maar zo vol liefde. Maar eerst dient dat aardebewustzijn, dat van de aarde begrepen te worden. Als je dit niet wenst te doen en die volgende stap wenst te maken, dan vergeet je een stuk. Maar goed, misschien wil je hier nog een keer naar luisteren. Misschien is het ondanks het feit dat ik toch best wel langzaam gesproken heb. En misschien kun je het wel in steno meeschrijven. En misschien kun je het wel meetikken. Maar misschien is het toch te snel gegaan voor je. Ik heb gepoogd het toch in hele duidelijke woorden uit te leggen. En misschien wil je er nog een keer naar luisteren. En zoals ik zei is alles hier misschien te snel gegaan. En... Maar daar is dan het radioarchief voor. Je kunt hier nog een week naar luisteren als je dat wilt. Maar misschien vond je het ook wel voldoende om het in één keer te horen. Dan is dat ook goed. Aan jou is altijd de keus. Jij bepaalt. Jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Dat is jouw eigen vrije wil. Ik wens jullie in ieder geval een hele plezierige avond verder met de andere programma's. Ook voor de volgende week. En ik wens je heel veel genoegen daarbij. Een heerlijke week met alle die je lief zijn. En misschien mag ik je nog iets meegeven voor de komende week. En misschien wil je daarover nadenken. En over nadenken dat de overdracht van liefde geen woorden nodig heeft. Dag, tot de volgende week.